8 uur. Dit is Radio 1, met Bert van Sloten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Het verslag van Mark Bessems, die bij de eerste toespraak van de paus midden in de rellen kwam. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Bisse. KPN verkoopt zijn Duitse dochterbedrijf E-Plus aan het Spaanse Telefonica. KPN krijgt 5 miljard euro voor de Duitse telecomaanbieder... plus 17,6 procent van de aandelen Telefonica Deutschland. Dat heeft KPN bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Met de verkoop wil KPN onder meer zijn investering... in het 4G-netwerk in Nederland terugbetalen, zegt economieredacteur André Meinema. Hier heeft ze 1,4 miljard gekocht, moet je ook weer terug gaan betalen. Ze had nog een schuld van het verleden met zich mee aan uh, Tostend. Dus uh, er wordt schuld afgelost, er wordt geïnvesteerd... en de investeringen die gedaan worden, worden daarmee betaald. Plus gaan ze zich echt focussen op de Nederlandse en ook op de Belgische markt. De winst van KPN is in het tweede kwartaal fors teruggelopen... en kwam uit op 108 miljoen euro. De omzet was ook lager en kwam uit op 2,94 miljard...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 Het ongeluk gebeurde tijdens de landing van de Boeing 737. Zeker acht mensen liepen verwondingen op. De Boeing vertrok uit Nashville en kwam naast de landingsbaan tot stilstand. De 149 passagiers aan boord verlieten het toestel via evacuatieglijbanen. Het is niet bekend waardoor het landingsgestel het begaf. Het aantal graslandvlinders in Europa is in ruim 20 jaar tijd... met bijna de helft afgenomen, meldt het Europese Milieuagentschap... en ook de Vlinderstichting meldt het... na onderzoek met behulp van duizenden vrijwilligers in 19 landen.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 Het weer opnieuw tropisch warm. 30 tot 33 graden wordt het. Wel kans op onweer. Morgen later op de dag bijna overal regen en onweersbuien. En dan is het ook drukkend warm, rond 28 graden. Het heeft tot vijf minuten over acht geduurd... maar Jolande van den Velden bij de ANWB heeft een file. Twee stuks. Uh, rondom Den Haag uh, loopt het wat vast... in hele korte files van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knopen Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 2 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag... voor Den haag Marienveld ook 2 kilometer. Het is warm en we gaan massaal in eigen land op vakantie. Straks een reportage.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 Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Volop zomeractiviteiten en gratis wifi op Hof van Saxe. Onderdeel van Landbouw Green Parks. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten naast vorstverlet is er ook hitteverlet horen we zo meer over en het is een jongen we weten nog niet hoe die heet maar wel dat het een flinke vent is uh, the baby weighs 8 pounds and 6 ounces quite a size really een baby geboren op de heetste dag van het jaar in engeland hij kwam gisterenmiddag om 17.24 uur 24, Nederlandse tijd ter wereld... in het St. Mary's ziekenhuis in Londen. Arjen van der Horst had de eer om de Britse koninklijke geboorte... gisteren te verslaan. Arjen, uh, we weten nog uh, geen naam. Is het al zeker dat hij vandaag komt of blijft dat nog onzeker? Oh, dat uh, weet niemand wanneer dat uh, gaat gebeuren. We hebben niet echt een goede leidraad voor dit soort gevallen. Uh, je bent in ieder geval niet verplicht in dit land... om snel met een naam te komen... Uh, Bij William zelf, de vader van het jonge prinsje... duurde het een week voordat het bekend werd, toen hij geboren werd. Bij grootvader Charles duurde het zelfs een maand. Maar ja, dan had je ook weer prins Harry, de jongere broer van William. Toen werd het op dezelfde dag uh, van de geboorte bekendgemaakt. Dus het kan nog even wachten, maar misschien kan het ook al vandaag bekend zijn. Het enige wat we nu al weten is de titel van de prins. Die luidt volledig zijn koninklijke hoogheid, prins van Cambridge. En dat is natuurlijk omdat zijn ouders de hertog en hertogin van Cambridge zijn. Ja, er werd gisteren behoorlijk enthousiast gereageerd. We hoorden een uur geleden een reportage van jou... waarin mensen al zingend voor het ziekenhuis stonden. Is dat een beetje het beeld van het hele land? Ja, met, met geboortes natuurlijk alleen maar blije reacties. Hè? Van de jonge ouders zelf ook. Die kwamen met een hele korte reactie. Die zeggen dat ze niet gelukkiger kunnen zijn. Prins Charles, de vader van Prins William, zegt in een verklaring... dat hij en zijn vrouw Camilla dolgelukkig zijn met de nieuwe baby... Grootouderschap is een uniek moment in je leven, zegt hij. Zoals ze vele mensen me de afgelopen weken maanden verteld hebben. Dus ik ben er enorm trots op dat ik nu voor het eerst grootvader ben. We kijken erg uit om uh, de baby snel te zien. Ja, en dan hoor je natuurlijk ook alle deskundigen. Uh, wij lieten er net eentje horen in het uh, mediaoverzicht. Die zei om half twee, dan kunnen de Britten het nieuwe kindje zien. Ja, dat hoopt iedereen natuurlijk. en Vooral die mensen die de afgelopen nacht uh, de hele nacht bij het ziekenhuis zijn gebleven in de hoop dat Kate en William vandaag met de baby naar buiten komen... en ook de baby aan de wereld laten zien. Ook hier is dat totaal onduidelijk. Het is ja, eigenlijk nog maar relatief recent... dat koninklijke kinderen in het ziekenhuis worden geboren... en niet in het paleis. William zelf was de eerste die in het ziekenhuis werd geboren. Zijn moeder, Diana, verliet een dag na de geboorte het ziekenhuis... toen werd William voor het eerst aan de wereld vertoond. Ja, iedereen hoopt dat dat... Uh, nu hetzelfde gebeurt en dat het vandaag, later, vandaag ergens gaat gebeuren. Maar niemand heeft die zekerheid. Ja. En wat bijzonder is, is natuurlijk dat er een kroonprins is die grootvader is. Ja, de prins van het geduld, zeggen ze hier vaak. Charles is uh, de oudst regerende kroonprins, zou je kunnen zeggen. Um, en deze, dit nieuwe prinsje is de derde in lijn voor de troon. Dus hij zal nog twee koningen voor zich moeten laten gaan... Van deze, voordat deze op de troon zit zelf. Nee. Aan troonopvolgers geen gebrek. nog één vraag. Uh, want uh, we begrepen dat uh, papa fan is van Aston Villa. Waarom is iemand van de koninklijke familie fan van Aston Villa? Geen idee. <laughs> nee, wij vroegen het ons ook af. In ieder geval, Aston Villa vaart er wel bij. Want die hebben dus zo'n klein Een Kleine mascotte erbij. Precies. Arjan, ah ja, nou ja, uh, als uh, de baby te zien is, dan uh, horen we jou ook weer. Dank je wel. Graag gedaan. Paus Franciscus dan. Die is in Brazilië. Het is hun eerste buitenlandse reis sinds die paus werd. Franciscus maakt een rondrit door Rio de Janeiro. Duizenden mensen begroeten de eerste Latijns-Amerikaanse paus... die een tour maakt door de stad. Maar er was ook protest. En dat liep uit de hand. Het wordt in één keer een stuk drukker. Mensen worden echt zenuwachtig nu. De paus is in aankomst. En daar staat een groep jongeren met een Argentijnse vlag... even kijken... Ja, ik ben Argentina. Het is orgullo dat de papa Argentinië is. Je is hartstikke trots dat de pauze Argentijn is. We zijn Salesianos. Daar is hij hoor. Hij is er, de pauze. De mensen hier hebben uren in de rij gestaan om een glimp van hem op te kunnen vangen. Ze worden gek. Ja, dit is echt een heel grappig gezicht. Mannen in monnikspijen, Franciscanen, monniken zijn het. Ja, die staan gewoon te hossen. Nou, in de taxi kunnen we nog net een beetje meekrijgen van de toespraak die de paus gaf, zojuist in het paleis van de gouverneur. Daar zijn wij ook naar op weg. Want daar zou een manifestatie zijn, een betoging zoals er de afgelopen weken heel veel in Brazilië zijn geweest. En de politie die gaf een aantal dagen geleden al aan dat ze zich vooral zorgen maakten daarover. No, eu não tô protestando nada ja, contra o Papa nem contra a jornada. En de meisje is een van de, nou wat zal het zijn, 2000 betogers hier. En ze legt uit dat ze niet tegen de paus demonstreren, maar tegen politici hier uit Brazilië. Het pessoal wil dat de hier is om te over andere dingen die We maken gewoon gebruik van jullie aanwezigheid, zegt ze. Daarmee bedoelt ze ons, de dus buitenlandse journalisten. Ze krijgen weer aandacht voor alle thema's waar we de afgelopen weken voor uh, gedemonstreerd hebben. Ja, en nu loopt het uit handen. Jezus, en daar sta je. In één keer in een soort oorlogsgebied hier. En je weet niet welke kans je op moet. Nou, heb ik echt overal de smaak van traangas En dat is niet prettig, kan ik je vertellen. Even kijken. Voorzicht voor die auto. Weg voorzicht voor die auto. Dit is precies waar de politie natuurlijk bang voor was. Betogingen tijdens het pausbezoek die uit de hand lopen. Ik denk dat ik nu ver genoeg ben van ellende. In ieder geval is dit ook waar de straatverkopers naartoe gaan. En uh, die zullen het wel weten. En dan te bedenken dat dit pas de eerste dag is van het pausbezoek. De multueuze start dus van dat pausbezoek aan Rio. Het verslag was van onze correspondent Mark Bessems. Het is, nou, nog twee minuten, dan is het kwart over acht. 13 minuten over acht is het nu. Dankzij de stralende zomer vieren steeds meer Nederlanders vakantie in eigen land. blijkt uit een rondgang die we met DNA's hebben gemaakt langs verschillende campings. Onze verslaggever Matthijs Holtrop die ging naar Doesburg. Het is heerlijk afkoelen in het water van de IJssel op camping Het Zwarte Schaar. Dat is in de buurt van Doesburg. En op deze camping staan heel veel Duitsers, maar ook heel veel Nederlanders, vertelt Mieke bij de receptie. Veel Nederlandse gasten in het toeristische op dit moment. Je hoeft niet meer zo ver weg. En het is inderdaad, sinds dat men gaat praten over het mooie weer op de tv, zien wij inderdaad de boekingen stijgen. Um, u kunt mij vertellen wie er vandaag allemaal is aangekomen, hè? Ja, ik kan u vertellen wie er vandaag aangekomen is. Nummer 23, en 36, en 48. En de rest stond er allemaal al. Waarom bent u naar nou hier gekomen? Ja, ook voor het mooie weer, hè? Lekker water. En voor mijn zoontje. En als het geen mooi weer was geweest, was u thuis gebleven? Ja, misschien wel, ja. ja. Wanneer is de keuze gemaakt? Uh, zaterdag en toen wisten we dat de hele week uh, mooi weer zou worden. Heeft u nog overwogen om deze zomer naar Zuid-Frankrijk te gaan of naar Spanje of Italië? Griekenland, Turkije. Iets, iets ver weg, warm. Nou, in het begin wel, ja. Toen, niet, toen het geen mooi weer werd wel. Maar nu uh, is Nederland prima. Ja, alleen voor het weer uh, zou ik hier weggaan. Ja. Dus als het in Nederland gaat regenen, dan gaat u misschien nog wel verder. Dan wel, ja. Stukjes kip op een bakplaat, die bakken heerlijk. En daarbij een ventilator en een koud biertje. Wat wil je nog meer? Dus dit is echt vakantiegevoel. Hier zijn we al maanden naar op zoek. En waar komt u vandaan? Emmeloord. In, in de Noordoostpolder. Dus uh, was het weer voor u ook een aanleiding om wat langer hier te blijven bij het Zwarte Schaar? Nou, we blijven nu sowieso een week. Kijk, anders blijven we twee, drie dagen en dan, uh, dan boeken we altijd twee of drie dagen bij. Ik zei eerst eens kijken wat het weer doet. Maar nu, zo wat het hier is, kunnen we tot zaterdag zeker blijven. Dus, uh, als, als je niet ver weg geweest bent, dan zeggen een heleboel mensen ook van nou, dan, dan, dan heb je wel vakantie gehad. Hè? Net als Nederland zo'n raar land is. Je moet altijd ver weg gaan om bruin te worden. Om leuk te, uh, als je terugkomt, ook nou, we hebben het goed gehad. Ja, waar ben je geweest? Nou, ja, in het buitenland. En als je zegt, ik ben je in de buurt geweest, zegt iedereen van uh, oh ja, ja. Dan draai je zich gewoon met een praten met mensen die ver weg geweest zijn. Dat vind ik altijd heel apart. Ja. Dat vind ik wel eens jammer. Heel veel plezier nog. Ja, dankjewel. En eet smakelijk natuurlijk. Eet en eet smakelijk. De barbecue ging verder en het was erg lekker, liet Matthijs nog weten. Dan de ANWB, die is er niet, want die laten weten... dat de files waar net nog sprake van zou zijn, alweer zijn opgelost. Lekker toch? To mm the. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Jamie Coody. Waren dat make you crazy? Nou, misschien zou u het ook wel willen, hè? Stoppen met werken bij deze temperaturen. Maar ja, helemaal stoppen met werken, dat kan nou ook weer niet. En daarom zetten we de airco aan. Dat doen we hier in de studio. We voeren het tropenrooster in. Sommige collega's doen dat ook. Vooral dakdekkers, daar is het lastig voor. Die hebben een hitteverlet. En dat hebben ze vastgelegd in de CAO. Colette van Nuenen is bij die dakdekkers. Staat nu op dat dak. Colette, is het al tijd om te roepen kom van het dak af? Nou... Bijna hoor. Ik heb de thermometer even in de zon gelegd en dan dus nog niet eens op de plek waar Dirk Engelsman nu het uh, dakleer aan het, uh, aan het vastplakken is. En daar staat op de thermometer al bijna 32 graden. 31 en dan, Ja, dat verwacht je niet hè, om kwart over acht ochtends. Nee. <laughs> hey. En dan loop ik richting Dirk. Nou, je hoort die branden waarschijnlijk. Ja. Nou joh, dat is een hitte. En wat hij af en toe doet dan, is dan schudt hij zo'n keer met zijn hoofd. En je kunt zien, dat heeft hij vaker gedaan. En dan vliegen de zweetruppels werkelijk in het rond. Maar we gaan het even over de regeltjes hebben nu. Uh, loopt u ook even mee, John Spanhak. Want uh, we hebben iemand van de FNV hier naartoe uh, laten komen. Om het even over de regels uh, te hebben. Want FNV heeft... Uh, bedacht dat het toch beter zou zijn als die dakdekkers ook echt recht hebben om op tijd te stoppen met werken. Katja uh, Unuturk is van FNV Bouw. Waarom hebben jullie dat nou eigenlijk alleen voor dakdekkers besloten? Er zijn toch meer mensen die het zwaar hebben, die het in de hitte werken? Nou, dakdekkers, dat is een zeer specifieke groep... die extreem kwetsbaar zijn op het moment dat de temperaturen stijgen. Maar er zijn natuurlijk ook andere groepen in de bouwsector... die daar mee te maken hebben. Bijvoorbeeld asfalteerders, wegwerkers. En ook voor hen zouden we natuurlijk dergelijke regelingen willen afspreken. Dat klopt. Ja. Dus daar bent u nog mee in onderhandeling natuurlijk. En, want inderdaad... Iedereen die met vuur werkt in de hitte, ja daarvan weet je gewoon... dat wordt op een gegeven moment uh, veel, veel en veel te warm. Vindt u het ook nodig, John uh, Spanhak, dat, u, dat er zoiets in de CAO wordt geregeld? Ja, u bent natuurlijk werkgever, dus ik kan het antwoord dan een beetje raden. Ja, in principe vind ik het wel dat het geregeld moet worden. Uh, maar uh, de, de, de werkgever is natuurlijk wel weer de dupe ervan... want die moet de werknemers om 11 of 12 uur naar huis sturen... maar de lonen moeten wel doorbetaald worden. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat... Uh, dat, een, uh, dat er werk, werknemers of werkgevers zijn die zeggen van ja luister, jullie werken gewoon door de vier uur en uh, ja. je, uh, jullie kijken maar hoe je dat doet. Ja, dat is uh, natuurlijk zo hè. Um, het klopt wat meneer zegt. Dat uh, er werkgevers zijn die werknemers onder druk zetten. Ik ben blij dat we hier bij een werkgever staan die dat niet doet. Hè? Uh, maar daarom des te belangrijker het is om duidelijke regels af te spreken in de CAO. Uh, zodat je geen discussies hebt over wanneer het nou onwerkbaar weer is. En in de CAO... Ja, maar sorry. Je, ja, je gaat natuurlijk niet hier... Ik heb nou de thermometer meegenomen. Maar dat, dat gaat hij natuurlijk niet doen. Hij gaat natuurlijk niet met de thermometer in zijn hand. En dan op precies anderhalve meter hoogte moet je dan geloof ik meten. En als het dan 40. Graden is dan hé uh, hey, je baas. Uh... Ja, het is 40 graden, dus ik ga naar huis. Ja, ja. dat ga je niet doen, toch? Nee, maar dat ga je wel doen op het moment dat de temperaturen hoger oplopen. Uh, en uh, Dat voel je sowieso in eerste instantie of het te heet is. En als je daar discussies over hebt, dan kun je het meten. En dan uh, kun je vaststellen of die norm gehaald is of niet. En uh, zijn er geen andere oplossingen te bedenken? Dat jullie gewoon nog een uurtje vroeger beginnen of zo? Ik bedoel, lekker s'nachts werken, dat kan toch ook? Ja, dat zouden we graag willen. We willen best uh, graag om vijf uur beginnen. Maar ja, we zijn nu bij particulieren bezig. En onze grootste werkbranche is bij particulieren. Dan hoef jij niet om vijf uur aan te komen in een straat. Uh, om, uh, om te gaan branden. Dan heb je uh, de grootste oorlog. Ja. En dus zit hij met de kosten, zo is het wel hè? Ja, kijk, we hebben in de CAO wel geregeld. dat werkgevers een tropenrooster kunnen instellen. waarbij werknemers om half zes in de uh, uh, vroeg beginnen. En hij geeft aan, we zitten bij particulieren. Maar ook particulieren hebben een zorgplicht. En soms beseffen ze dat niet. En uh, als zij hun zorgplicht niet nakomen, dan kunnen. Na de laatste werkgever ook een particulier aansprakelijk gesteld worden. Op zo, dus u moet, moet ja. gewoon de, tegen die meneer, tegen die, die hele aardige meneer die hier woont... ...zeggen van wij willen om half zes beginnen. Heeft u last van pech gehad? Ja, daar komt het op neer. Ik denk niet dat dat gaat werken. Ik denk dat je dan de grootste oorlog krijgt. Ja, dat is zo. Joh, ja. regeltjes en uh, de werkelijkheid. Het loopt soms een klein beetje uiteen. Maar zonder regeltjes uh, is, het, uh, is er in elk geval geen, geen recht. En nu wel, ook voor Dirk Engelsman. Hoe voel je je, Dirk? Oh, een beetje heet. <laughs> een beetje heet. Ja, het is nu al een beetje heet. Ja, je bent ja, pas een uurtje bezig. Het is nog wel een beetje te doen hoor, dat wel. Maar het moet niet veel heiter gaan worden, want dan, uh, dan is het over. Uurtje, twee, ja. dan gaan ze naar huis. Colette van Une, daar op het dak waar het dus al boven de 30 graden is. En nog werken ze door de bikkels. Geld en gezondheidszorg, het is een voortdurende voorstelling. Iedereen heeft ermee te maken, gewild of ongewild. Inmiddels is het financiële systeem in de zorg zo complex geworden dat vrijwel niemand het meer begrijpt. Verslaggever Trudy van Rijswijk belicht deze week vanuit verschillende perspectieven waar de knelpunten liggen. Vandaag horen we de overwegingen van de zorgverzekeraar. Maar u heeft al een behandeling gehad, dus niet Dus U heeft er al eentje gehad, dus dan is er al eentje, heeft u al, is al goed af. Dit is de afdeling Klantcontact. Uh, hier geven we onze verzekerde informatie als zij vragen hebben. Er is nu pas een zorgakkoord afgesloten. Um, alles wordt anders en alles wordt beter. Denkt u dat ook? Nou, door het afsluiten van een akkoord tussen uh, hoge heren... Uh, wordt er op de werkvloer over het algemeen niet, niet veel veranderd. En een aantal van die akkoorden moet overigens ook nog uitgewerkt worden en doorgespeeld naar de achterban. En pas dan zullen we zicht krijgen of dat ook iets gaat opleveren. Oké, dan ga ik even uw gegevens erbij pakken. kan nog met u meekijken. Wat u betreft, zoals het systeem nu is, wat zou er anders moeten? Een van de grote ergernissen van ons is dat de ziekenhuisnotas... Die, als u een behandeling bij het ziekenhuis krijgt... is er een, een jaar tijd waarin die behandeling kan doorlopen. Daarna gaat het ziekenhuis ons de pas sturen... Uh, maar er moet ook een eigen risico betaald worden. En uh, de nota die we soms pas een of anderhalf jaar later uh, ingediend krijgen... daar moet het eigen risico voor betaald worden... bij de opening van, zoals ze dat noemen, de behandeling uh, in het ziekenhuis. En dat betekent dat uh, soms mensen geconfronteerd worden met een eigen risiconota... Van, uh, van anderhalf of twee jaar geleden. En dan krijgen ze soms ook nog de eigen risiconota van dat jaar zelf. En dat bij elkaar opgeteld is ineens een enorm bedrag. En dan lijkt het eigenlijk net alsof wij als verzekeraars... er maar een potje van maken. Maar dat komt op dat we gewoon die rekeningen niet eerder krijgen. Goed dat u dat zegt, want ik sprak een patiënt... en die was uh, heel verontwaardigd dat verzekeraars uh, te maken. En hij... Uh, voor het eerst in zijn leven duizend euro in de mens staat door zorgkosten. Wij hebben dan wel betaalregelingen die we hebben, maar mensen kunnen zich soms niet eens meer herinneren dat ze bij het ziekenhuis zijn geweest een anderhalf jaar geleden. En wij ligt nu wel de bedoeling om voor een heel aantal dingen dat wat inzichtelijker te maken en duidelijker te maken, zodat mensen begrijpen waarvoor ze iets moeten betalen. Maar dat gaat nog niet meevallen. Nee, dat lijkt me eerlijk gezegd ook. Waar ligt wat u betreft dan de oplossing? Bijvoorbeeld ieder kwartaal een tussenrekening sturen. Dan weten ze waarvoor het in ieder geval betaald moet worden. Fraude is ook een punt. U wordt verondersteld als zorgverzekeraar... alle deelnemers in het veld te controleren... Kunt u dat? Nou, alles controleren gaat natuurlijk niet. Er komen ook steeds meer nieuwe instellingen. Die worden bijzonder gemakkelijk toegelaten. Afkeerklinieken, maar ook allerlei andere opvoedpolies... survivalkampen. Je kunt het zo gek allemaal niet noemen. Wat mijn ergernis is is dat je heel gemakkelijk wordt toegelaten tot iets... en soms 30.000, 40 40.000 euro per geval kunt declareren... en wij het niet mogen controleren. Daar is nog een wereld te winnen, kan ik u vertellen. Maar er is toch geen enkel bedrijf wat vrijwillig eh, zomaar de boeken laat controleren? Wij hebben psychologische behandelingen uitgevoerd door een glazenwasser. Dat is het hoogste diploma van die man. En die, die loopt allerlei psychologische hulp te verlenen. Tegen het tarief van een psychiater. Vindt u het gek wat wij tegen zeggen, maar dit gaan we niet betalen? Niet echt, nee. Pure oplichting, mevrouw. Wat zou u anders willen zien behalve dit dan? Al die verzekeraars die geven tegenwoordig nog steeds kortingen. Uh, in een zorgverzekeringsvet staat dat uh, jong en oud, ziek uh, of uh, gezond... dezelfde premie moeten betalen. Ze moeten zeggen, iedere verzekeraar moet met één polis komen... En met één prijs de gedachte die er is geweest dat ons systeem gebaseerd is op solidariteit. En uh, dat die solidariteit ook moet leiden tot zoveel mogelijk een gelijke premie voor iedereen dan zou er een wereld gewonnen zijn. De zorgverzekeraar, die ook wat heeft aan te merken op het systeem. Morgen het perspectief, is weer een heel ander perspectief... van een verpleegkundige praktijkondersteuning GGZ... in de huisartsenpraktijk. Dat dus morgen. Straks onze even, Louis Dekker, want u weet het wellicht wel. Die is op toen heel langs de Wadden, de wadden -tour, om te horen of de economie daar nog een beetje draait. Gisteren waren we op Texel met Louis, en nu de volgende stop. Over enkele ogenblikken meer we af aan de vierdaan van Vlieland. De passagiers die hier met de fiets zijn gekomen, die kunnen pas naar het autodek als dit geheel vrij is van ander verkeer. Dan dank ik u voor uw aandacht en uw medewerking. Wens u prettig verblijf op Vlieland en voor de eilanders wel thuis.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 Jolanda van der Velde bij de ANWB. Wegwerkzaamheden of files? Uh, eentje een gewone file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en de Afrit Bunschoten 3 kilometer. En door de werkzaamheden op de A16 is wat vastgelopen richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knopend Zonzeel 2 kilometer. Wat doet Pussy Riot? U weet het wel, die Russische punkband op de Zwarte Cross. Dan moet u echt blijven luisteren voor dat antwoord. Droom is fijn.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 ja, nu mag hij. Citroën, creatieve technologie. Defensieboord in natuurgebied Veluwezoom. bij de Postbank is dat. Naar calamiteitenputten. Die gaan ze daar slaan. Boswachter Paul Jansen van Natuurmonumenten vertelt wat dat voor putten zijn. Dat zijn uh, geboorde putten waar de brandweer water uit kan halen in geval van calamiteiten. Of van de naam calamiteitenputten. Ja. En die zijn nodig? Die zijn uh, in principe nodig. Het is natuurlijk, uh, Nationaal Park Veluwezoom is een heel groot gebied van natuurmonumenten uh, waar weinig water is. En uh, in geval van uh, bosbrand het is het natuurlijk heel belangrijk ook voor natuurmonumenten dat de brandweer... Uh, voldoende bluswater ter beschikking heeft en uh, adequaat kan blussen. Want tot op heden is het zo dat je dat eigenlijk het gebied in moet rijden... al het bluswater, als er een brand is. De, de brandweer die rijdt met uh, voldoende bluswagens het uh, bos in. Alleen ze moeten weer het het bos uit om uh, bluswater te halen. En uh, er worden wel agraries ingezet met tanks... Alleen deze putten die worden nou in het bos geboord en uh, ja, dat is voor de brandweer veel makkelijker om daar water uit te halen. Ja, en dat er vandaag geboord wordt, is dat toeval of heeft dat toevallig ook te maken met uh, de weersomstandigheden, de hete dagen? Nee, dat is echt toeval. Dit was oh. al uh, langer gepland en uh, ook al had het uh, van de week uh, pijpenstelen geregend, dat was het nog doorgegaan. Maar ja, we hebben nou toevallig eh, misschien met een hettegolf te maken. En ja, dat is heel toevallig dat dat nou zo uitkomt. Ja, nee, vandaar dat ik het denk. Want ik denk, ja, want dat hoor je namelijk ook in alle berichtgeving... dat de kans op bosbranden nu wel weer groter is. Uh, die is redelijk groot. Het is nu niet heel erg groot. Het is nog gewoon kode oranje. En uh, ja, het gras is mooi groen, dus ja, dat brandt niet echt snel. En uh, dan moet het echt langer droog blijven dat het gras uh, begint te verdorren. Dus, uh, maar het is natuurlijk voor natuurmonument wel heel belangrijk dat deze putten geslagen worden. En wij zijn natuurlijk blij met de samenwerking van, uh, natuur, met de brandweer en met uh, Defensie. Hoe nou, gaat dat trouwens, dat, uh, dat boor is, dat gewoon een, een gat in de grond en hupsakee, uh, 20, 30 meter naar beneden? Nou, er wordt geboord en er worden uh, dus buizen in de grond uh, geslagen, zeg maar. En uh, de plek waar ze nu bezig zijn, daar gaan ze denk ik tot 140 meter diep. Zo, want daar zit het grondwater. Daar zit waarschijnlijk het meeste grondwater. Dat, uh, dat komen ze geleidelijk aan de komende week achter waar het meeste water zich bevindt. Maar we zitten natuurlijk uh, bij de postbank in een hoogpunt uh, van natuurmomenten. En uh, ja, dus moeten ze ook dieper boren. Ja, uh, want weten wij dan niet precies waar het water zit? Ik had altijd het idee dat we ook de ondergrond helemaal in kaart hadden. Ja, die hebben ze ook in kaart. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat elke laag uh, voldoende water geeft. Dus uh, dat, is, uh, dat kunnen ze op dat moment goed bekijken. Ze hebben wel gepeild. En ze schatten dat ze op 140 meter uitkomen. En verstoort dat dan niet ook het, uh, ja, het evenwicht, het natuurlijke evenwicht... op een of andere manier? Nee, dat valt reuze mee. Want er wordt natuurlijk niet constant water uitgehaald. Alleen in geval van een calamiteit wordt er water uitgehaald. En verder gebeurt er gewoon niks. blijft gewoon stilstaan. En dan is het gewoon uh, stabiel. Ja, het is wel het natuurlijke water. U hoeft er niet, laat maar zeggen, emmertjes in te gooien... voor het geval uh, u het later nodig heeft. Nee, nee het is natuurlijk water uh, wat gebruikt wordt. Ja. En die putten die, die blijven, dat, die zijn permanent... Dat zijn permanente putten. Dat is ook voor de toekomst. Dus in de toekomst zijn wij eh, als intiemement eh, verzekerd van voldoende bluswater... als er een, een bosband komt bij ons. Ja. En wat voor soort uh, putten uh, uh, zijn er dan? Want ik denk bij putten altijd aan die grote, nou ja, die wensputten zal ik maar zeggen... waar je vroeger ook nog wel eens in kon vallen. Althans in de sprookjes. Um, of zijn het van die kleine dingetjes waar de brandweer gewoon een slang aan kan uh, koppelen? Het zijn in principe uh, kleine diameters van ik denk zo rond uh, 5 centimeter... En, uh, of zagen daar een slang in waar ze zelf water uit kunnen pompen met een uh, brandwagen, Of uh, er komt een klein elektrisch pompje die het naar boven zuigt en het uh, aan de brandweer doorgeeft. Ja. En hoeveel punten komen er voor die putten? Uh, dus deze week uh, één en volgende week wordt er nog één geslagen. Boswachter Paul Jansen van Natuurmonumenten. Hoe doorstaan de Waddeneilanden, de economische malaise? Verslaggever Louis Dekker is deze week op Wadde-Tour. van Tessel naar Schiermonnikoog. Vandaag is hij op Vlieland. Een eiland dat nog meer dan buurman Tessel afhankelijk is van toerisme. Het aantal bezoekers stijgt, maar toch zijn er zorgen. Voor Vlieland, voor Vlieland, een Hoogseizoen, seizoen, bloedheet, iedereen wil fietsen. Heeft u nog fietsen over? Nou, we zijn met de laatste fietsen bezig. Het is vol, hè, het eiland. Het is lekker, lekker, mooi weer. Iedereen blij. Allemaal bootjes op het wat, ook lekker. We hoeven niet naar Spanje, toch? Hoeft niet. Nee. Klaas Houter, u verhuurt fietsen niet als enige op Vlieland. Maar wel met die prachtige naam Jan van Vlieland eronder. Ja, ja. En hoe gaat het met de fietseconomie? Goed. We hadden van het voorjaar natuurlijk even last van uh, al die weekenden sneeuw. Dat uh, bussen, treinen boten niet voeren. Maar dat is het weer. En dus... dat was natuurlijk ook nog een haperende economie, hè? Ja, maar we zitten hier toch al een beetje op een, een beetje roze holk uh, op het eiland. Dus, uh... Ja? Ja. Ons overkomt niks? Ja, je merkt er wel wat van, maar de weekenden zijn toch nog aardig bezet. Maar goed, dit zijn ook de maanden dat het moet gebeuren. En gelukkig hebben we nu ook het uh, goede weer. Kijk, allemaal blije mensen met zon. Dat moeten we hebben. Zal ik deze maar meenemen dan? Altijd goed. Zo. Even een stukje fietsen. Ik fiets mee. Ik zeg goede grutjes, de zon die schijnt. De lucht is blauw. We gaan door de dorpstraat. De dat straat hier. De straat, daar gebeurt het allemaal op het eiland. Zegt die meneer waar ik net een fiets vandaan heb gehaald. Dat is familie van u hè? Dat klopt, dat is uh, mijn broer Klaas. Erik Houter, u verhuurt geen fietsen, maar u bent een bezige bij. Een hotel, een restaurant, kledingwinkels, ondernemersvereniging, VVD-raadslid. Heb ik ze allemaal? Dat dekt wel veel de lading. Het hoort bij het eiland. Daar is één baan nooit genoeg. Daar heb je er minstens drie, vijf... Ja, dat, uh, dat is een gevolg van het kleinschalige op het eiland. Er wonen natuurlijk op Vlieland duizend inwoners. In het hoogseizoen uh, hebben we totaal 10.000 uh, bedden. Dus dan moeten we als ondernemers allemaal aan de bak. En in de winter, dan is het rustig. En dan moeten we ook een beetje ons uh, vertier hebben op zo'n klein eiland. Ja, vertier... Ook gewoon geld verdienen natuurlijk, hè? Klopt, dus uh, we willen graag dat seizoen verlengen. En ook in het na- en dat voorseizoen willen we graag ook nog een paar centjes uh, verdienen. Als we zo om ons heen kijken, dan is die recessie heel ver weg. Ja, die is uh, bij Vliegland uh, voorbij gegaan. Is dat zo? Over het algemeen mogen wij als uh, eilander ondernemers niet ontevreden zijn. Ja, dat is een kolletje van de vierde categorie, hè? Ja, ja, op Vrieland heb je natuurlijk ook heuvels. We hebben ook het hoogste duin van Nederland, die is 40 meter. Nou, zei uw broer, die ja. van de fietsen... Vlieland zit nog een beetje op een roze wolk. Ja. En u ja. zegt ook, ach, het gaat hier met de economie nog wel goed, hè? Ja. Maar gaat er dan niemand failliet hier? Nee, wat ik me kan herinneren niet... en ook als voorzitter van de ondernemersvereniging weet ik dat niet... het is echt op Vrieland een kunst om als ondernemer failliet te gaan. Ja? Ja, want er is zoveel aanwas van toerisme... Ik denk dat zelfs de kleinste ondernemer of de ondernemer die ook uh, weinig commerciële talent heeft, toch een uh, boterham op Vlieland kan verdienen. Maar toch kan ik me niet voorstellen dat die crisis op het vaste land Vlieland helemaal overslaat. U moet het toch merken? Ja, in de winkel, of het is in het Grand Café of in de discotheek. Op Vlieland merken we wel dat het besteedbaar patroon van de mensen dat het lager is. Dat Ze komen wel, maar de portemonnee blijft wat langer dicht. De portemonnee blijft langer dicht. Of men geeft wat minder uit. Dus dat is een feit. Maar gelukkig, doordat wij nog steeds, steeds meer overzettingen op Vlieland hebben... compenseert dat elkaar. Die boot, de verbinding met Harlingen, drie keer per dag... Daar hangt wel een donkere wolk boven. Op dit moment hebben wij een dienstregeling... waarbij elke dag drie boten van Harlingen naar Vlieland varen. En uh, in de winter is dat nog maar twee keer. Dat is het plan. En dat zou voor de Vlielander-economie niet goed zijn. Want dat is een beetje alsof de kraan voor een deel dicht wordt gedraaid. Het is ons levensader naar het eiland. Het toerisme wordt aangevoerd door de enige uh, reden die er is. Dat is de rederij Doekse. En op het moment dat die dienstregeling verzobert... zullen wij daar onze gevolgen van uh, hebben op het eiland. Dat is echt een zorg. Als die boot... Ja, dat is voor Vlieland een hele grote zorg. Hoe gaat de dienstregeling zijn van de winter, of in de winter? Op het moment uh, dat we echt naar twee boten nog maar per dag gaan... dan zal het een aderlating zijn voor de economie op Vlieland. En dat laatste werd gezegd door Erik Houter, ondernemer op Vlieland. Vanavond in de avondeditie van het Radio 1-journaal bij Joost... meer over de economie van de Waddeneilanden. Dan gaat Louis naar het woeste natuur- en defensiegebied de Vliehorst. Jolande van der Veld, het is een beetje patroon de laatste week. De files komen langzaam op gang. Heel langzaam. Het is een beetje langzaam rijden, ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Noordorp en Den Haag-Malenveld 3 kilometer. En door de werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Knopensonzeel 2 kilometer. Dit is het NOS-Radio 1 journal met Bert van Sloten. Dan gaan we het hebben over KPN. Het bedrijf Staat in de Schijnwerpers. Vandaag de kwartaalcijfers heeft op een rijtje gezet, omzet gedaald met 8%. En onderaan de streep is de netto winst zelfs 68% lager dan een jaar geleden. Maar het belangrijkste Vandaag is toch wel de verkoop van de Duitse mobiele dochter I+. Aan het Spaanse Telefonica. Gisteren begon het al als een gerucht dat aan het eind van de middag werd bevestigd. En nu is het dus een feit. Helko Blok is bestuursvoorzitter van KPN. Goedemorgen. Goedemorgen. Was u al lang aan de praat met uh, Telefonica? Uh, we zijn een aantal weken in gesprek geweest en uh, aan het eind van die periode hebben we een zeer aantrekkelijk uh, bod van 8,1 miljard gekregen uh, dat zowel goed is voor de toekomst van ons Duitse dochterbedrijf als voor KPN en daarom hebben we toegestemd in dat bod. Ja, gisteren lekte er al een en ander uit over deze onderhandelingen. Uh, moesten toen de handtekeningen nog gezet worden? Nou, toen moest zelfs het besluit nog genomen worden uh, of we de transactie uh, zouden doen. En ja, dus ook de handtekeningen nog gezet worden. Nee, dat was dus een missertje. Uh, nou nee, want het was gewoon <laughs> een gerucht dat in de markt kwam. En, uh, terwijl we nog bezig waren met uh, ja, de finale fase van de Ja, Het had nog mis kunnen gaan, laat ik het dan zo vragen. Oh ja, zeker. Had het nog mis kunnen gaan, we waren er nog niet. Ja, het is wel een mooie prijs uh, uiteindelijk, want er is wel eens meer over uh, gesproken. Maar dit is wel... Uh, mag je dat dan schetsen als de hoofdprijs? Nou ja, zoals ik net al zei, uh, vinden wij dit een uh, zeer aantrekkelijk uh, uh, bod. Die 8,1 miljard, en dat is ook de reden waarom we gezegd hebben... Uh, uh, we, gaan het, uh, we gaan het doen. Ja, want uh, iets meer dan een jaar geleden werd er ook gesproken uh, over de verkoop. Wat is er dan veranderd het afgelopen jaar? Uh, de, de markt uh, is duidelijk veranderd ten opzichte van vorig jaar en ook de financiële positie van uh, Telefonica is veranderd. En uh, ja, die twee samen die hebben uh, ja, nu wel geleid tot uh, uh, afronding. En de van, markt is. Uh, ja, de, de markt is beter geworden en Telefonica heeft meer geld in kas. Nou, de markt uh, uh, is niet beter geworden, is anders geworden. Mobiele data speelt een uh, veel belangrijke uh, rol. Uh, in de mobiele uh, business. En uh, de financiële positie van uh, Telefonica is inderdaad sterker geworden. En ja, die twee samen die hebben geleid tot de transactie... die vanochtend aangekondigd is. Maar in plus e was toch een van de meest succesvolle... en winstgevende onderdelen van KPN? Uh, het was een uitermate uh, succesonderdeel uh, van KPN, maar gelukkig niet het enige. Ook als je kijkt naar ons Nederlandse bedrijf zitten daar een aantal activiteiten in die het uh, echt heel goed uh, uh, doen. Nee, maar dat, uh, dat begrijp ik, maar ik snap eigenlijk eventjes niet waarom je het dan uiteindelijk, als het een succesvol onderdeel is, verkoopt. Omdat we een uh, uh, zeer aantrekkelijk uh, aanbod hebben gekregen waarbij we uh, ook gekeken hebben uh, ja, uh, wat dat betekent voor de toekomst van... Nou, niet alleen E+, plus, maar ook uh, het KPM wat overblijft, de activiteiten in Nederland en België. En we zijn tot de conclusie gekomen dat met dit bod zowel de toekomst van E+ plus, uh, er beter uitziet als onderdeel van een grotere mobiele speler in Duitsland, en dat door de uh, sterkere financiële positie ook de toekomst van het Nederlands en Belgische bedrijf er beter uitziet. En die combinatie heeft ons doen besluiten om uh, in te gaan op het bod wat er lag. En KPN uh, trekt zich terug op de Nederlandse en Belgische markt? Uh, nee, we, de strategie die we in 2011 hebben neergezet... het versterken uh, uh, en groeien uh, uh, in de landen waar we zitten... Uh, dus nu nog Nederland en Duitsland... Uh, blijft gewoon overeind en daar zullen we ook uh, ja, vol mee doorgaan. Ja, en waar blijft u op inzetten? Is dat dan vooral die 4G? Uh, in Nederland blijven we inzetten op uh, uh, triple play. Uh, uh, en op mobiel ja, zetten we heel sterk in op uh, 4G. Waar we ook echt duidelijk een voorsprong hebben ten opzichte van de uh, andere spelers. Uh, en natuurlijk ook de combinatie van uh, vast en mobiel via KPN Compleet. Uh, en in België blijven we inzetten op uh, ja, een sterke groei van het aantal klanten. En van daaruit uh, ja, ook groei van de financiële resultaten. Ook daar doen we het uh, ja, ongelooflijk goed als je naar de resultaten van het tweede kwartaal kijkt. En denk u, ja, gisteren waar, uh, steeg het aandeel uh, enorm op de beurs. Uh, maar denkt u dat uh, de aandeelhouders nu uh, tevreden zijn? Want ja, het aandeel KPN is wel de laatste tijd behoorlijk uh, weggezakt. Hè? Als ik het vergelijk met een tijdje geleden, 80 procent, uh, lager. Zoals ik net al zei, we hebben een uh, aantrekkelijk bod van 8,1 miljard uh, uh, gekregen. We zullen dat voorleggen aan uh, onze aandeelhouders. Maar gegeven de waarde die we hiermee kunnen creëren... Uh, denken wij dat we een uitermate aantrekkelijk uh, bod aan onze aandeel, aandeelhouders voor, voor kunnen leggen. En ja, we uh, verwachten ook dat uh, de aandeelhouders voor zullen stemmen. Heeft u, uh, bent u een echte radioluisteraar eigenlijk, meneer Blok? Uh, als ik in de auto zit, dan, uh, oh, dan luister u... ik regelmatig uh, ja. naar de radio. Nee, maar dan maar... heeft u vast die laatste reclame wel uh, gehoord. Uh, die begint met iets met goede mochel. En vervolgens uh, eigenlijk wordt er gek gestoken met uw bedrijf. Of heeft u dat nog niet zo uh, ervaren? Uh, nee, dat heb ik zo niet ervaren. U heeft hem wel gehoord, die reclame? Ik heb deze reclame niet gehoord. Ah, ik zou zeggen, ga dan om negen uur luisteren. Want hij wordt op dit moment elk uur uit, uh, uitgezonden. Bel ik u een volgende keer om te vragen wat u ervan vindt. In ieder geval, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Gaat hebben over de Zwarte Cross. Daar hebben ze iets bijzonders. Het gelden ze lichten Daar uh, wordt die Zwarte Cross georganiseerd. Daar spreekt Pussy Riot lid uh, Katia. En ze heet eigenlijk Jekaterina Samutsevich vanmiddag. Uh, een groep journalisten toe over de onderdrukking van Russen. Ze doet dat naar aanleiding van de Naked Run of Freedom, die de Zwarte Cross en Amnesty International vrijdag organiseren. Pieter Hockenborg is van de Zwarte Kross. Goedemorgen. Wat is dat eigenlijk, de Naked Run of Freedom? De uh, Naked Run for Freedom houdt in dat we met uh, 450 uh, personen over onze crosswagen rennen... maar dan naakt en slecht gekleed met een crosshelm, motorcrosshelm. Het is letterlijk wat ik inderdaad voorlees. Maar waarom doen ja. jullie dat dan? Sorry, meteen? Waarom gebeurt dat dan? Nou, we hebben contact gezocht met Amnesty International... omdat we graag een keer iets uh, ja, met, met hen samen wilden doen. We dragen die, uh, die club een uh, warm hart toe... En uh, na een tijdje overleggen uh, kwamen we eigenlijk gezamenlijk op dit idee. En uh, nou ja, het is natuurlijk ook een ludiek programma en leuk entertainment voor onze bezoekers. En tegelijkertijd koppelt het ook wel uh, uh, iets serieus en actueels eraan uh, vast. Uh, wat we ook belangrijk vinden en Amnesty natuurlijk ook. Dus uh, uh, we komen het echt van de Maar staat het ergens als symbool voor dat je, je na een Ianaki gaat trainen? Nou ja, uh... Wat mij betreft is het toch een uh, heel gevoel van vrijheid, toch? Als je gewoon uh, lekker kunt doen waar je zelf zin in hebt en uh, desnoods naast. Ja, uh, zeker. dat is het gevoel, dat gevoel van vrijheid. Dan komt uh, Katia van uh, Pusey Riot uh, ook. Um, is, is zij een van die uh, mensen die destijds is opgepakt? Ja, zij is een van de drie uh, meiden die uh, toen in die kathedraal is opgepakt. Ja. En zij is degene die is vrijgesproken? Ja, zij is nou vrij. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat ze niet uh, leidelijk aanwezig is vanmiddag. Dat was in eerste instantie wel de bedoeling. Uh, nou is de reis naar Nederland toen nog niet zo'n probleem, maar de reis terug uh, was toch te riskant... omdat ze eventueel het risico loopt uh, om opnieuw opgepakt te worden als uh, Rusland weer binnenkomt. Dus vanavond is we vanmiddag uh, voor gekozen om uh, via een uh, satellietverbinding met haar te spreken. Want de Russische autoriteiten zouden het niet prettig vinden dat ze activiteiten als deze in het buitenland doet? Ja, inderdaad, daar komen er wel op neer. En uh, Nou ja, Amnesty Nederland werkt uh, nauw samen met Amnesty Rusland. En uh, nou, ik ben, wat dat betreft, daar niet helemaal inhoudsdeskundig in. Maar uh, het was me wel duidelijk dat uh, dit gewoon echt de restkant is waar om ja. hier naartoe te komen. Dus spreekt ze iedereen via de Skype-verbinding uh, toe? Ja, inderdaad. Dat, ja. dat is het vooral. En de Zwarte Cross, u zei al van nou ja, wij houden wel uh, inderdaad van iets bijzonders uh, dergelijke. De bezoekers vinden dit ook uh, interessant. Dit is hetgene wat ze ook graag willen zien. Nou, volgens mij wel, want toen we met het testbericht naar buiten gingen... toen hebben we eigenlijk alleen maar uh, leuke reacties gehad. En uh, de, de inschrijvingen, we dachten eerst van... Oh, we moeten maar kijken of we die 450 mensen bij elkaar krijgen. Maar het was eigenlijk, uh, volgens mij is het in mijn hoofdstuk... maar binnen anderhalve week was het volgens mij gepiept. Dus uh, mensen nou. vinden het leuk. <laughs> dan uh, komen ze er wel voor. Meneer Hockenborg, uh, veel succes en dankjewel voor het uh, gesprek. Ja, bedankt dat Het ging dus over de Zwarte Cross. Goed, het is uh, dinsdag 23 juli. Ik weet niet of de dag vandaag de boeken ingaat als een prachtige dag. Maar uh, een tropische dag, in ieder geval als een beautiful day. Michael Bublé.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 wat u zegt, meneer Michael Buble, it's a beautiful day. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Katrien Straatman. Hoe ziet hij eruit en wat is zijn naam? Die vragen houden de internationale pers vandaag nog even in zijn greep. Want het is wachten op de eerste glimp van de pasgeboren Britse prins. De royalty-watcher van Sky News denkt dat we nog even geduld moeten hebben. Is that what your timing is has about, well, 12.30? Uh, yeah, I think so. You know, They will see the doctors this morning and if she's fit enough and able and she can face us all. Ik denk Kate will look spectaculair really spectacular. Ja, rond half twee Nederlandse tijd, dus zien we hem misschien. Tenminste, daar gokt deze Royalty Watcher op. Inmiddels hebben duizenden mensen zich verzameld bij Buckingham Palace, dat meldt de BBC. Ze proberen allemaal een blik te werpen op de geboorteakte van de baby, die daar op een soort schildersezel staat. Later vandaag maakt luchtvaartmaatschappij Air France KLM nieuwe besparingsmaatregelen bekend. Dat zegt bestuurder Peter Hartman tegen het financiële dagblad. Verliesgevende luchtvaartmaatschappij komt met halfjaarcijfers. Volgens de huidige reorganisatie moet al 2 miljard euro structureel per jaar bezuinigd worden. Waarvan de helft bij de Nederlandse tak. Reorganisatie kost tot nu toe ruim 5000 banen bij Air France. Hoofdconducteurs van gestrande treinen die zonder airco stilstaan in de hitte, moeten ramen met een noodhamer inslaan om toch voor verkoeling te zorgen. Dat vindt de belangenorganisatie Maatschappij voor Beter OV en dat meldt RTL Nieuws. Als hoofdconducteurs dat niet doen, dan moeten reizigers zelf de ramen inslaan, zegt de organisatie. Gisteren vielen acht mensen flauw in een verhitte trein waarvan de airco stuk ging. Volgens Maatschappij voor Beter OV is het een probleem dat er nauwelijks tot geen ramen open kunnen in de treinen. Paus Franciscus is in Brazilië ontvangen door tienduizenden fans, schrijft de BBC. Na de speech van de paus liep het even uit de hand en schoot de politie met traangas op de demonstranten. Relschoppers betogen tegen de regering, die zijn van corruptie beschuldigen. Sommigen zijn ook boos over de kosten die Brazilië maakt om de paus te ontvangen. Volgens de BBC had de beveiliging van de paus een handen vol aan de onrust en de drommende menigte, maar Franciscus zelf had er geen last van. Hij reed rond in een open auto en was zeer relaxed en joviaal. En zeg ik nou dat die cijfers vandaag kwamen in het financieel dagblad staat dat ze komende vrijdag komen. Nou, heb ik dat ook meteen even gemeld. Goed, straks nog meer nieuws.